Stuntjes met het NWS-journaal. Het Amerikaanse inreisverbod voor reizigers uit zeven landen... blijft opgeschort. Het Hof in San Francisco handhaaft een eerdere uitspraak... van een lagere rechter, waar tegen de regering in beroep was gegaan. President Trump wil immigranten uit de zeven overwegend moslimlanden... tijdelijk weren uit de VS... omdat daarmee de nationale veiligheid vergroot wordt. Het Hof zegt dat geen enkel bewijs is geleverd voor die stelling. Het inreisverbod geldt niet totdat er een oordeel van een hoge rechter is... Een groep van 220 artsen spreekt zich via een advertentie in de NRC uit over euthanasie bij demente ouderen. De artsen vinden euthanasie onwenselijk als die vooral berust op een wilsverklaring die de demente ouderen niet meer kunnen bevestigen. De artsen willen dat zo'n euthanasieverzoek eerst aan de rechter wordt voorgelegd. Die moet beoordelen of er zorgvuldig is gehandeld. De Zeeuwse politie heeft een enorme partij grondstoffen ontdekt waarmee 1 miljard ecstasypillen gemaakt kunnen worden. De spullen lagen in een vrachtwagen met een trailer bij Rilland. Ze hebben een handelswaarde van een paar ton. Afgelopen nacht werd in Rilland al dertig jerrycans met chemicaliën gevonden. Waarschijnlijk afval van een ecstasy-laboratorium. In Brazilië is het nog steeds onrustig in de staat Espirito Santo. De politie staakt er al zes dagen wat tot een golf van geweld heeft geleid. De inzet van 1200 militairen en federale agenten om het werk van de politie over te nemen lijkt niet te helpen. Sinds het begin van de staking zijn al honderd mensen omgekomen door geweld. Vanwege dat geweld durven veel mensen niet meer de straat op en wordt er massaal gehamsterd. Het weer, het vriest licht tot matig met mogelijk hier en daar wat motsneeuw. Overdag overwegend droog, maar later op de dag neemt vanuit het zuiden de kans op wat sneeuw toe. Maxima rond het vriespunt. In het weekend meer zon aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het. E Zin in Zandvoort! Zandvoort?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 We'll be right Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM The heart is a blue. Punt 9. Zie